8 uur na wel met het NOS-journaal. Zo'n 300 Syriërs zijn vandaag geëvacueerd uit de belegerde binnenstad van Homs... zo meldt de Syrische Rode Halve Maan. Gisteren konden al zo'n 600 mensen de stad ontvluchten. De evacuatie is mogelijk door afspraken die zijn gemaakt op de Syrië-conferentie in Geneve. Vorige week bereikten de partijen een akkoord over het leveren van noodhulp aan Homs... en de evacuatie van vrouwen en kinderen. Tegen de afspraak in wordt er in Homs geen staakt het vuur in acht genomen, en beide partijen beschuldigen elkaar ervan de hulpverlening te saboteren. Voor het beramen van een moordaanslag op de Britse prins Harry... heeft een Britse moslim drie jaar cel gekregen. De rechtbank in Londen achtte man een gevaar voor de samenleving... ook al waren zijn plannen te vaag om succesvol te kunnen zijn. De Brit die vier jaar geleden moslim werd... zei dat hij het zijn morele plicht vond om in actie te komen... omdat hij tegen Britse militaire missies is... en prins Harry twee keer op missie was in Afghanistan. De verdachte heeft zichzelf bij de politie gemeld... met zijn plan voor de aanslag. Hij werd meteen gearresteerd... maar concrete plannen of wapens zijn niet gevonden. Wel hield hij precies bij waar de prins was. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt leidt aan een persoonlijkheidsstoornis. Op de eerste dag bleek er in Herpen veel animo te zijn... voor het onderzoek naar Q-koorts. 2200 inwoners van het Brabantse dorp zijn opgeroepen... om hun bloed te laten onderzoeken en een vragenlijst in te vullen. Door het onderzoek moet duidelijk worden... wat de eigenschappen zijn van Q-koorts. Sommige mensen worden er ziek van, andere mensen raken wel besmet... maar merken er verder niks van. En weer andere mensen houden er de rest van hun leven veel klachten aan over. In de zomer van 2007 brak in Herpen gemeente Os... een Q-koorts-epidemie uit, 168 mensen raakten besmet... De bacterie die de ziekte veroorzaakt komt vrij bij miskramen van geiten en schapen. Het weer, nog wat regen of motregen, vannacht af en toe opklaringen, het wordt dan een graad of drie, morgen overdag wordt het een graad of acht, met eerst wat zon en tegen de avond regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie met een file op de A20-hoek van Holland richting Gouda... tussen Knop het Ketelplein en Rotterdam Centrum staat 2 kilometer. Er zijn ook twee rijstroken dicht. En op de N492 Rotterdam richting Hoogvliet staat tussen Roon en Hoogvliet 3 kilometer. Heb je een vraag voor de huisarts, maar even geen tijd? Of twijfel je aan de noodzaak ervan? Ga dan naar constalmet.nl. Snel antwoord van de huisarts.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 Radio 1, NTR, 1 op straat, met Rob Oudkerk. Goedenavond, vandaag lijkt ook weer alles in Sochi, goud wat er blinkt en zilver en brons. Maar wij brengen ook nog het rauwe nieuws. Ongecensureerd en vooral met de betrokkenen zelf. Vandaag is de straat vlakbij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Bekend natuurlijk vanwege haar expertise op het gebied van kanker. U hoorde het misschien vanmiddag en vanavond in het nieuws... dat er veel vaker experimentele medicijnen... voor uitbehandelde kankerpatiënten beschikbaar komen. Dat klinkt mooi, maar... weinig risico. Medicijnen zijn immers nog niet volledig getest. Twee, je moet het zelf betalen. En drie... De farmaceutische industrie moet ook nog meewerken. Wij zouden vandaag staan in Gils in Brabant... maar de man om wie het vanavond draait, die daar woont, is hier vandaag opgenomen. Hij heeft huidkanker en heeft ook nog te maken met een onwillige farmaceut... die hem de middelen, die misschien zouden helpen, niet wil geven. Het bedrijf heeft een veelbelovend medicijn, maar... Ja, als je er dan niet aan kan komen, dan houdt het op. Zijn zus startte een petitie en wil dat haar broer zelf mag beslissen... in plaats van de farmaceut. U kunt meepraten over de verstrekking van experimentele medicijnen. Is het goed? Is het ethisch verantwoord? Mogen patiënten zelf die keus maken? Of is het gevaarlijk? En maakt het eigenlijk nog wat uit dat het gevaarlijk is? Of zet het uitbehandelde patiënten te sterk onder druk? En hoe staat het met de vergoeding... Want voorlopig doen de verzekeraars niet mee. En wat doet de politiek eigenlijk? U kunt bellen met 0800 1121. Mailen met 1opstraat.ntr.nl of Twitter naar hashtag 1opstraat. En u kunt ons ook zien via de website 1opstraat of radio1.nl. Aan de telefoon Yvonne Simons, zus van Eduard, degene om wie het gaat. Goedenavond, Yvonne. Goedenavond We hadden met je in de bus afgesproken, maar uh, je bent nu bij je broer, want die moest ja. vandaag acuut worden opgenomen. Hoe is het met hem? Uh, nou, omstandigheden goed. We zijn blij dat de bloeduitslagen op zich goed zijn. Uh, het is alleen uh, een infectie, hopen we. Dus uh, dan heeft hij nog kans op een trial. En dan wil ik dan even wat, wat jij zei net van, ja is dat hè, uh, mensen die, die kansloos zijn, die nemen elke kans aan, maar dat geldt natuurlijk ook voor die trials. Dat zijn ook gewoon experimenten, maar dan hè, meer in een gecontroleerde omgeving. Maar dan worden mensen ook gebruikt, zeg maar. Maar dan ten gunste van de farmaceut. Oké. Okay. Hey, jouw broer is... Officieel heeft dat gewoon ook uitbehandeld, hè? maar hij wil, hij wil graag op eigen risico een medicijn dat nog niet op de markt is, gewoon uitproberen. Waarom wil hij dat risico nemen? Want, of, laat ik eerst vragen: is het een risico in jouw ogen? In ja, mijn ogen niet, want fase 1 hè, dan wordt het medicijn getest of het veilig is, fase 2 of het effectiever is dan alle uh, voorgaande uh, dingetjes, die er, behandelingen, zeg maar. Uh -huh. En uh, in mijn optiek is het de lange termijn, uh, die gaan ze nu nog onderzoeken, de effect op de lange termijn. En, en een fine-tuning van de dosering. Ja. En als je de dood voor de deur hebt staan, dan, uh, dan, dan heb je zoiets van die lange termijn, uh, dat, dat nemen we maar voor lief. Bijwerkingen maken hem eigenlijk niks uit, als die er zouden komen. Hij wil gewoon, heeft geloof ik één dochter, hè? of nog meer kinderen. Ja. ja. ja. Hij ja, wil precies, gewoon zijn dochter ja. zien opgroeien. Hey, hebben ja. jullie, heeft hij heeft uh, ongetwijfeld een eigen huisarts? Wat vindt die huisarts van het idee om die medicijnen te gaan nemen? Um, ja, dat is heel typisch, maar daar spreken heel weinig mensen in de medische wereld zich rechtstreeks over uit. He, kijk, wat, wat onze uh, oncoloog zegt is van: ik probeer zoveel mogelijk mensen in die trial te krijgen, mm -hmm. zodat ze kans maken op het goede middel. Ja, ja dat, dat zeg ik dan ook een beetje Russisch hoor, van nou. He, maar die staan ook een beetje met de rug tegen de muur. Maar er zijn verschillende artsen die getekend hebben op de petitie die dit ook niet menselijk vinden. En vooral niet omdat natuurlijk uh, in 2013 wordt zoiets aangekondigd en dan weet de hele wereld het. Kijk, als je niet weet dat er iets is, dan weet je het niet. Nee. Maar nu weet je het wel. En dan is het vrij in maand ten eerste dat we weten dat er wat is. En ten tweede dat we weten dat het waarschijnlijk eind dit jaar wel voor confession news op de markt komt. En dat mag je, even, dat... Vertalen, dat mag je even vertalen, wat het precies is. Dat is het in het geval van hele ja, maar schrijnende gevallen. Oké, okay, een soort gebruik worden, en van en medicijnen tof. uit mededogen, zoiets. Dat bedoel je? Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, ja. Je zei tussen neus en lippen toch wel even iets waar ik nog even op wil ingaan. Je zei, in de medische wereld spreken mensen zich daar niet zo over uit. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Want dat verbaast me nogal. Nou ja, dat komt natuurlijk. Ik denk dat we daar wel degelijk een ding over hebben. Maar heel veel actie zitten natuurlijk wel een beetje in een uh, spagaat. Hè. Aan de ene kant moeten we die trials ook voor die farmaceuten die worden gesponsord door de farmaceut dus ze moeten en patiëntenbelangen dienen en farmaceutenbelangen. Ja, En dat gaat zelden hand in hand. Dus dat is altijd frictie en dat lijkt me voor de arts een dilemma. Even, wachten, omdat... wacht even. We, we hebben een ex huisarts uh, in de uitzending, uh, inmiddels Kamerlid, in, tot 2003 huisarts geweest, Henk van Gerven. Wat moeten artsen ja. dienen? Patiëntenbelangen of farmaceutenbelangen? Nou, evident natuurlijk het uh, patiëntenbelang. Het gaat uh, soms samen, maar uh, vaak ook niet. Oké. Okay. Ivonne, nog één ding. Uh, wat uh, uh, uh, heb je bij de farmaceut? moet daar nou Henk van Gerven zitten, hè? Zeg die heb ik meerdere malen. Henk van Gerven zit daar. He. Ja, die, die zit Ik meerdere ja. malen getuurd met deze boodschap. Er heeft niemand van de politiek gereageerd. Niemand. Ga ik zo direct nog even met hem over praten. Maar je blijft hangen. Okay. Die farmaceut, die dat middel. Uh, want je broer heeft huidkanker, een bepaalde vorm van huidkanker. Daar is ja. sinds 2013 een experimenteel middel tegen. Voor, we weten ja. het nog niet. Ja. Waarom werkt die farmaceut niet mee? Nou, omdat die ik heb heel lang gesproken met die medisch directeur. En het probleem is een beetje dat als zij bijvoorbeeld mensen zoals Eduard het middel geven, dan moeten zij in hun lopende onderzoek de resultaten van deze mensen meenemen. Dat is een voorschrift in, in heel het onderzoeksprotocol, zeg maar, voor die, voor die uh, medicijnen. Kijk, als je dat nou zou veranderen, dan lopen zij geen uh, productkil op. Want daar zijn ze natuurlijk ook bang voor. Hè, dat de slechte resultaten, als je bij mensen die slechter eraan toe zijn, gaat toedienen, dan heb je natuurlijk ook al minder resultaat. En daar zijn zij heel bang voor. En ja, ik heb dan zoiets, snel nou, veranderd die procedure zegt van uit humaniteit mag dat wel. Maar dan hoef je het niet mee te nemen in het lopende onderzoek. Nee, lijkt mij ook een heel eenvoudige opdracht. En dat wil hij niet, de baas van deze farmaceut? Nee, dat wil hij niet. Nee. Want uh, ik heb het daar al over gehad, maar dat zou dan weer maanden duren om zo'n uh, onderzoek op te zetten. Want ja, 600 richtlijnen rollen over elkaar heen in de ontwikkeling van medicijnen. 600, is dat een overdreven getal of is dat echt zo? Nee, dat, is, dat heeft professor uh, is Die heeft bij het CBG gewerkt. Het college voor uh, beoordeling van geneesmiddelen. Uh, Hé, hey, maar dat betekent... Maar dat betekent ja. als we nu een, een medicijn uh, uitvinden, zal ik maar zeggen, dat het uh, via 600 richtlijnen moet, dan ben je zo vijf, zes jaar verder voor het überhaupt beschikbaar komt, begrijp ik. Ja, dat is ook het probleem. Ik heb zelf op het ministerie gewerkt, dan moet ik wel eens twintig richtlijnen op elkaar afstemmen. Dat is al een helft job. Hebben we te veel nee, richtlijnen? 600 richtlijnen. Hebben we te veel richtlijnen hiervoor in jouw ogen? In mijn ogen? Ja. Ja, in mijn ogen wel. Ik denk dat we wel uh, gewoon, uh, zeker op het gebied van humaniteit, dat, er, dat je moet kunnen afwijken van een procedure als er verder niets meer mogelijk is. En je had het net over de vergoeding. Kijk, in november komt het voor Compassion. Dus het is zo'n revolutionaire doorbraak. Die komt toch, hè? Het komt toch op de markt. Ik heb er ook met professor Pireto over gesproken. Dat is de expert op het kankergebied. Nou, die zegt ook: het komt er zeker. Het is okay. gewoon een hartstikke goed middel. Yvonne, blijf even hangen. We hebben hier in de bus Sjaak Vink van My Tomorrows. Waarom, goedenavond. Waarom, waarom, waarom zo'n Engelse term? maar tomorrow's? Waarom niet gewoon in het Nederlands? In de eerste plaats omdat wij internationaal georiënteerd zijn. Dus ah. wij helpen heel graag ja. de Nederlandse ja. patiënten. Maar wij helpen zeker ook uh, patiënten in het buitenland. Oké, okay, in het kort. Wat doen jullie? Wij maken uh, veelbelovende medicijnen. Zoals de, het medicijn waar nu over gesproken wordt door Yvonne. Zo snel mogelijk beschikbaar voor patiënten die in nood zijn. Dat lijkt mij uh, bocht te werk. Ja, dat is ook U-bochtenwerk. Gelukkig is het zo dat sinds de aidsbeweging... Uh, uh, heeft de wetgever gezegd... Uh, wij zien patiënten die in nood zijn... en die niet bij medicijnen kunnen komen... en daar hebben we eigenlijk geen goede wetten voor. Daar moeten we wat aan doen. Toen is pakweg 15 jaar geleden... is er internationaal stap voor stap... Compassionate Use wetgeving uh, uh, georganiseerd. Uit mededogen. Gebruik uit mededogen, ja. gebruik uit mededogen ja. inderdaad. En dat gebruik uit mededogen is internationaal uh, georganiseerd. Dat maar, nou, is in... maar dan zou je toch zeggen? Sorry dat ik je ontbreekt, dan ja. zou je toch zeggen, dan is er niks aan het handje. Want uh, voor mensen zoals Eduard, maar ook alle andere mensen die dit horen of die mensen kennen. Kan je dat dus aanvragen dan, gebruik het mededogen? Als je voldoet aan die wetgeving... en dan moet je dus eerst een bepaalde fase van die klinische studies wel hebben voltooid... omdat je duidelijkheid moet hebben over eventuele bijwerkingen. Maar goed, dat is in dit geval al gebeurd. Dus dat zou geen belemmering hoeven te zijn. Kun je gebruik maken van die wetgeving... en dat zou deze farmaceut zonder meer ook kunnen doen. Oké, okay, dan nou was het vandaag in het nieuws hè, dat dankzij jullie bewindeling... er meer experimentele medicijnen beschikbaar komen voor mensen. Voor onder andere prostaat en, en nierkanker. Nou, maar hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ik bedoel, haal je dat dan stiekem ergens in het buitenland? Hoe, ik, stel me daar, ik heb er allemaal wilde fantasie over hoe jullie dat doen. Hoe doen jullie dat? Ja, we zijn enorme boefjes. Nee, ja, maar hoe doen jullie nee, dat? Nee, dat, dat, is, dat, gaat, uh, dat is een kwestie van praten met, met medicijnontwikkelaars... en hopen dat zij nog zodanig dicht bij de patiënt staan. Dat zij hun medicijn zo snel als zij zelf er zicht op hebben... dat het een medicijn is wat heel hoopvolle resultaten laat zien... het ook zo snel mogelijk aan die patiënt ter beschikking willen stellen. En dat lukt je dus? En dat lukt ons dus bij de ene farmaceut of de ene medicijnontwikkelaar wel... en bij de ander niet. En waar ligt dat dan? Nou ja, zo'n grote farmaceut, dat, dat blijft natuurlijk altijd een klein beetje gissen. Maar bijvoorbeeld bij de betreffende farmaceut, daar zijn wij... want inderdaad heeft die daar gelijk in pakweg juli-augustus vorig jaar... werden echt spectaculaire resultaten uh, werden gepresenteerd vanuit... de de studies. Uh, toen zijn wij meteen in gesprek gegaan met deze farmaceut en die farmaceut leek ervoor open te staan om onder compassionate, compassionate use voor patiënten beschikbaar te maken. Maar dan kom je vervolgens met een Amerikaans legertje juristen om tafel te zitten et cetera. en dan wordt het stroperig en dan gaan de beurskoers en de eventuele invloed daarop gaan meespelen en dan nou ja, duurt het en duurt het en dan zit een patiënt als Eduard met zijn handen in het haar. Maar wacht even, Amerikanen hebben toch ook mededogen? Of zeg ik nou iets heel doms? Nou, juist de kleinere en innovatieve bedrijven, ook in Amerika... die hebben natuurlijk compassie. Maar juist de grote, en ik denk dat dat internationaal zo is... dat juist de grote organisaties, die, hebben daar, die staan verder van de patiënten af... en hebben andere belangen. Nog één vraag aan jou. Zou het je helpen als de overheid tegen farmaceutische industrieën zou zeggen... U moet, u moet meedoen aan dat compassionate programma... oftewel dat gebruik uit mededogen? Ik vind dat mm, moeilijk om daar nu zo'n uitspraak over te doen. Ik vind dat de zorgvuldige afweging er altijd moet zijn. En ik vind het heel belangrijk dat onderzoekers... die zelf het medicijn hebben ontwikkeld, er ten volle achter staan. Dus dat vind ik heel belangrijk. Op het moment dat je zover bent met je klinische studies... zoals in dit geval, dat de resultaten echt onweerlegbaar zijn... Ja, dan is het eigenlijk schandalig als je die stap niet zet. Alamoan Beugels, directeur van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten. Um, goedenavond. Jij moet vast blij zijn hiermee. Um, nou de NFK vindt dat uh, als je kijkt naar het uh, proces van uh, het toegankelijk komen van nieuwe geneesmiddelen op het gebied van kanker, dat het proces veel te lang duurt. Uh, dus wij staan er ook voor om dat te versnellen. Um, en daarvoor uh, proberen wij ook druk uit te oefenen op verantwoordelijke organisaties. Maar wij zien niet echt heil in de werkwijze van uh, My Tomorrow's. Want? Nou, omdat we het toch eigenlijk niet ethisch vinden om middelen waarvan de activiteit en de bijwerking nog onzeker zijn om die aan te bieden aan patiënten. Terwijl daar tegelijkertijd ook nog geen vergoeding voor uh, beschikbaar is. Um, op die manier vinden wij dat er te veel druk op patiënten wordt uitgeoefend om met een bepaalde behandeling in zee te gaan. Jaak. Ja, de wetgeving is heel duidelijk. De wetgever heeft niet voor niets zeer zorgvuldige wetgeving voor compassionate use ontwikkeld, internationaal. Het is per land in details wat, wat verschillend, maar internationaal was men het erover eens. En het is eigenlijk heel betreurenswaardig dat juist de patiëntenverenigingen ook in de afgelopen jaren niet al veel meer een ambassadeur zijn geweest van deze wetgeving. Maar Annemoe Beugel zegt patiënten worden onder druk gezet. Bovendien wordt het niet vergoed, dus je zou heel makkelijk kunnen zeggen... dit is dus blijkbaar alleen voor de rijken. Want wat kost dat eigenlijk? Nou, eerst eventjes dat onder druk zetten. Ik, geloof, ik ben een Nederlander, en net als jij... en ik geloof heel erg in individuele keuzevrijheid... en ik vind het heel prijzenswaardig... dat Nederland daarin gidsland is geweest in het verleden... op het gebied van euthanasie, op het gebied van abortus. Dan wisten wij als eerste de dergelijke, ook ethisch best wel ingewikkelde situaties... die wisten we toch op een goede manier uh, uh, uh, vorm te geven... En dat gaan we nu uit de weg en dat is echt heel betreurenswaardig. Yvonne, ik kan je niet zien, maar ik hoor in mijn koptelefoon dat je wil reageren. Ja. ja, nou, ik wil graag even reageren op wat uh, die mevrouw van de NFK zei. Van, uh, nou ja, weet je, de, de mensen die hopeloos zijn, die grijpen alles aan. Dat klopt, dus daarom gaan ze ook allemaal in de trials. En dat zijn ook gewoon experimenten, maar dan gecontroleerde experimenten. Dus ik bedoel, iedereen, het, he, om nou dat argument te gebruiken, ja, maar als we dat dan gaan doen, dan nemen mensen onverantwoorde risico's. Die nemen ze nu ook, maar dan ten behoeve van de farmers uit. Allemaal burgers? Ja. ja, het is heel erg belangrijk dat mensen meedoen aan trials, omdat het de enige manier is om echt erachter te komen welke middelen effectief zijn en welke middelen te veel bijwerking hebben in verhouding tot de werkzaamheid. Um, dus dat, dat, dat, dat is toch een, een proces wat wij uh, uh, heel erg ondersteunen. Uh, wat we ook belangrijk vinden als het gaat over Compassionate Use, dat je eigenlijk toch wel de belangrijkste fases doorlopen moet hebben. Dus dat er in feite sprake zou moeten zijn van registratie op Europees niveau. voordat er sprake zou kunnen zijn van Compassionate Use. Ik denk als we te veel gaan bewegen zeg maar, in, de, in, de, in, de, in de richtlijnen die ervoor zijn om uh, ook Compassionate Use toe te staan dan loop je kans dat patiënten ook gebruikt gaan worden... in de marketing van farmaceutische industrieën. Zoals in het verleden ook vaak behandelaars gebruikt werden... in de marketing van farmaceutische industrieën. Ik, ik zie alle gevaren. Maar nu ga ik even proberen om gewoon patiënt te zijn... en ik heb bepaalde kanker en ik heb uitzaaiingen. En ik hoor in 2013, er is iets. En er is iets op de markt. Dan denk ik dat ik al die, misschien wel terechte bezwaren die u noemt... dat ik denk, jongens, alsjeblieft, laat maar. Ik wil het gewoon hebben. Kunt u, he, u bent van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten. U moet zich dat kunnen voorstellen, dat mensen zo iets denken. Uiteraard, dat kan ik me helemaal voorstellen. En dan, wat zeggen jullie dan? Ja, Kijk, wat heel ingewikkeld is, is om... Um, uh, zeg maar van, als je vanuit de individuele patiënt uitgaat... dan ben je natuurlijk toch op zoek naar wat jou zou kunnen helpen in jouw situatie. Dat, dat is vanzelfsprekend. Ja. Um, en daartegenover is het vraagstuk van hoe zorgen we ervoor dat um, de toelaten van nieuwe geneesmiddelen ook wel op een veilige manier gebeurt. En dat lijkt soms een beetje haaks op elkaar uh, te staan. Wat wij voor individuele patiënten heel erg belangrijk vinden is dat uh, zij goed met hun behandelaar in gesprek gaan om te kijken van wat de mogelijkheden zijn. Vanzelfsprekend. Maar, maar uh, nog even als patiënt. Weet je, ik zou dan denken nou, dan krijg ik misschien die bijwerkingen wel die onvoorspelbaar waren. En dan misschien ga ik dan daaraan dood, maar dan heb nee. ik het in ieder geval geprobeerd. Ja, dat, dat, dat lijkt voor de hand liggend te zijn... maar wij horen ook heel vaak van naasten van patiënten... die aangeven van uh, mensen die zijn, uh, die zijn doorgegaan met uh, behandelen... tot het laatste moment. En als wij geweten hadden dat het zo kort zou duren... dan hadden we afgezien van die laatste behandeling. Dus die besluitvorming in die laatste fase die is echt heel erg belangrijk. En wij vinden het belangrijk dat er niet onder druk komt te staan... door middelen die misschien wel werkzaam zijn... maar van, waarbij het toch nog veel onzekerheid is. Ja, maar Annemona, dan ken je de wetgeving niet... want het is in de wetgeving heel duidelijk vastgesteld... dat je pas gebruik mag maken van compassionate use wetgeving, het, het, de inspectie mag niet eens toestemming geven... op het moment dat je de eerste fase van klinische studie niet hebt, hebt doorlopen. Dus er is exact risicoprofiel van dat medicijn. Er is precies duidelijk, inzichtelijk waar de patiënt voor kiest. En hij doet dat, want ook dat is wettelijk vastgesteld... in overleg met zijn, met zijn oncoloog. De oncoloog is degene die het moet aanvragen. Dat kan de patiënt niet eens zelf, dat moet de oncoloog doen. Dus de oncoloog heeft daar een hele belangrijke adviesfunctie in. Ik neem de Nederlandse oncoloog en internationaal de oncoloog. Heel serieus. Dat zijn hele goede professionals. En ik denk dat als een oncoloog samen met zijn patiënt... tot de conclusie komt dat het heel waardevol is. Dat je zo'n patiënt dat nooit tegen mag houden. Bovendien, je zegt net Europese wetgeving. Maar de Europese wetgever heeft helemaal geen zeggenschap... op het gebied van compassionate use. Want die is nog landelijk geregeld. Dat vind ik niet ideaal. Ik denk dat dat voor patiënten waardeloos is. Want in Nederland heb je andere regels dan in België. In Frankrijk zijn ze weer anders. In Duitsland zijn ze weer anders. Het is echt te idioot voor woorden. Het is typisch politiek. Maar... Maar de, de EMA van Europa die heeft pas zeggenschap op het moment dat een, dat een medicijn echt in de markt is. Zou er niet? Ik, ik ga je onderbreken. Ja, excuus. Nee, helemaal niet. Geeft niks. Um, uh, lijkt ook een goed verhaal. Maar nou even vanuit een andere invalshoek: ik moet het zelf betalen. Dus het is alleen dat, voor de is, dat is de keuze van ons Nederlandse systeem. Want in de landen om ons heen is het zo dat wettelijk ja, geregeld ja, dat is. Nee, hou even. Ja? In de landen om ons heen. Frankrijk bijvoorbeeld. Wij zijn In Nederland hebben we ook dat solidariteitsbeginsel. Jij en ik denk ik ook. In principe zo hoog in het vaandel staan. Ja. Nou, als dat zo is. In Frankrijk heeft de wetgever gezegd. Ik, op het moment dat mijn inspectie vindt. Dat deze arts met zijn patiënt gebruik mag maken van compassionate use. Ja. Dan vind ik dat het automatisch vanuit het gelijkheidsbeginsel ook vergoed moet worden. In Nederland. Nederland hebben we dat niet wettelijk vastgelegd. En daardoor wordt het een speelbal van verzekeraars. Maar dan moeten we niet het systeem van de. Dan moeten we niet de medicijnontwikkeler daarop aanspreken. Maar dan moeten we ons systeem daarin anders invullen. Als we de vinden dat dat nodig is. Nou, dat treft, want de man van het systeem. Ja, dat is ja. altijd een nadeel. Als je politicus bent, dan ben ja. je opeens de man van het systeem. Henk van Gerven, al even bij u geïntroduceerd. Tweede Kamerlid voor de SP. Oud-huisdokter. Lijkt me wel aardig, hè, wat de zaak ja, er zit een kijk, waar een groot probleem zit, is ook de, de betaling. Stel dat, want ik begrijp de situaties van uitbehandelde patiënten... die hun laatste strohalm grijpen, die begrijp ik heel goed. En dan kan iedereen zich indenken. En als er een mogelijkheid is, moeten we die ook grijpen. Dan moet er gekeken worden of het aanvaardbaar is... of de risico's, of het niet te groot is. Daar hebben we dan toezichtsorganen voor. Maar als er dan besloten wordt, we doen het... Dan vind ik dat het vergoed moet worden. En dat het niet moet zijn dat Jan met de pet of uh, vrouw met de pet uh, het niet krijgt. En dat de rijke uh, sloeber of de rijke stinker het wel kan betalen. Dus dat, die tweedeling moeten we niet. Uh, ik kijk ook naar de industrie. Heel nadrukkelijk. Kijk, Ik heb even gekeken naar Bristol-Myers Squibb. Waar het ene middel vandaan komt. Die heeft uh, 3 miljard uh, winst gemaakt. De afgelopen Dan jaar. Dan kunnen ze wel wat dus van afstaan. ik vind dat als het gaat over uh, het gebruik bij mededogen. Laat de industrie het vergoeden. Want het is officieel... Het, heeft officieel nog niet, uh, het is officieel nog niet geregistreerd middel. Dus het is nog niet op de markt. Dus uh, ik zou er een groot voorstander van zijn als het dan gebeurt... dat in ieder geval de industrie het uh, gewoon gratis vergoedt. Maar wacht even, de, de, dan moet het dus niet door verzekeraars worden vergoed. Dus het is niet via, laten we maar zeggen, premiemutulatie, um, uh, zoals dat geloof ik heet. Hè, dat we mensen allen iets meer ja. premie gaan betalen, waardoor... Want dat is ook het solidariteitsprincipe, Maar jij zegt dat moeten de farmaceutische industrie... Ja, je zit maken. eigenlijk in een grijs gebied. Want het, het middel is niet officieel geregistreerd. Er moet nog... He, toch, er moet nog een officiële stempel op van goedgekeurd. Eh, het is onderweg, maar het is nog niet helemaal klaar. En dan moet er nog bekeken worden, kan het in het pakket, hè? zo zijn de regeltjes. Nou, in dat grijze gebied, zou ik zeggen, voor die categorie waar we het vanavond over hebben, laat dan de industrie eh, over haar hart strijken. Ik bedoel, die kunnen het best betalen. En laat die dan in ieder geval eh, de rekening betalen. Uh, Yvonne zei een kwartier geleden, uh, zit daar Henk van Gerven in de bus? Die heb ik heel vaak getweet of bericht um, en, en daar heb ik nooit iets van gehoord. Um, nou, dat kan je nu even vertellen waarom niet. Ja, nou ik heb, uh, ik heb haar uh, gisteravond uh, gesproken. Dus, of nee, ik heb uh, een collega van haar gesproken. En dat bedoel ik letterlijk, dus een andere familie die in dezelfde situatie zit. En uh, wat ik ga doen is naar aanleiding van, uh, van die hele problematiek... Uh, daar toch weer uh, kamervragen over stellen. Omdat ik vind dat het wel helder moet worden wat, er, wat we gaan doen... En, welke, welke vraag ga je dan stellen precies? Nou in ieder geval over de vergoeding. En dat ook verstrekt helder wordt. Maar, wanneer maar die, dan gebruik wel, bij maar die weten wel. De, de, de, nee, nee, dat is onduidelijk. Want er zijn twee wegen grofweg. Je kan zeggen, nou de industrie neemt het voor zijn rekening. Spreken we af dat ze dat uh, tijdelijk dan vergoeden. Kunnen we afspraken over maken. Of er moet een soort noodfonds komen. Waar alle verzekeraars aan, uh, aan mee betalen. En dat we het collectief dragen. Dus dat moet in ieder geval uitgezocht worden. En we moeten ook zeker weten of het veilig is, toch, tot op zekere hoogte. Want, uh, kijk, ik heb ook gekeken naar die middelen. Maar ja, de geleerden zijn het ook niet allemaal eens. Dus dat hou je ook nog. Dus dat moet uh, toch goed bekeken. worden. Maar Ede Schippers, de minister van Volksgezondheid heeft nou gezegd, ja luister eens, uh, ik wil niet alle ruimte geven. Met name bij kindermedicijnen tegen kanker... heeft gezegd, mm -hmm. ja, um, moeten we toch heel erg goed opletten. Er wordt door verschillende columnisten in de kranten vandaag gezegd... minister, uh, artsen zijn echt geen, geen, geen jongens en meisjes... die dat maar uitdelen alsof het snoep is. Dus vertrouw die medische stand nou een beetje. Vertrouw die medicijnen... Uh, die uh, patiënten nou een beetje, hoe schat u dat in? Nou, ik zeg al, de, want ik heb ook bij andere wetenschappers gevraagd... hoe, hoe kijken jullie nou tegen die middelen aan? En dan zeggen ze, ja, het is toch een, een vraagteken. Ik bedoel, dus het is nog niet helemaal... En dan wordt gesproken van, ja, het kan enkele maanden verlenging geven. Individueel weet je het nooit. Dus eh, ik zeg al, het is een beetje een grijs gebied. Maar ik vind voor die categorie mensen die echt zeggen... wij willen die laatste strohalm grijpen... moet dat gewoon mogelijk gemaakt worden. En moeten we kijken hoe we dat gewoon goed regelen, in, eh, ook in ons land. En dan leven we het toch in een redelijk moderne maatschappij. En een solidaire maatschappij. Ik vraag het jullie alle drie. Um, de inspectie moet er naar kijken, de industrie moet er naar kijken... de overheid moet er naar kijken, is, het, is dit niet aan de patiënt die kanker heeft... die mogelijk uitgezaaide kanker heeft, moeten we de keuze niet gewoon bij hem leggen. En als hij of zij denkt, oké, okay, ik heb alles afgewogen samen met mijn dokter... dit moet het zijn, is dat dan niet eigenlijk datgene wat het zou moeten zijn? Ik vraag het eerst even aan Jacques Vink. Ik denk dat de. Ik, ik geloof heel erg in individuele keuzevrijheid. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat de patiënt een goede afweging kan maken. Dat hij goed geïnformeerd wordt. En daardoor is, he, daarvoor is toezicht wel heel erg zinvol. En ik vind het wezenlijk dat zijn behandelende arts erbij betrokken is. Punt. Punt. Anemoonbeugels. <laughs> ja. Moeten patiënten. Ik bedoel, we zitten nog in een moderne maatschappij. Ik kan toch via internet ongeveer alles zien en regelen en weten. En dan kan ik toch met mijn familie. En de dokter die ik vertrouw, mijn eigen afweging maken? In principe is dat het uitgangspunt. Wat wij zien als je kijkt naar het behandeling van mensen met kanker in de laatste levensfase. is dat artsen aangeven dat, vaak, dat zij vaak te lang doorbehandelen. En uh, dat patiënten ook hetzelfde aangeven. dat zij voelen dat ze onder druk staan om lang door te gaan met behandelen. En dat is een soort maatschappelijke druk. Dat kan druk zijn van familie. Hè? Omdat mensen het ook heel moeilijk vinden om te zeggen: van ja, ik, ik, ik, ik weet echt niet meer wat ik nu nog kan doen. Ik uh, zie echt dat dit mijn laatste levensfase is. Um, wat wij heel erg belangrijk vinden is dat um, om te komen tot echt een zorgvuldige afweging. Dat echt op tijdig gesprek wordt aangegaan met mensen met een slechte prognose. Um, hoe zij invulling willen geven aan die laatste levensfase. Om te voorkomen dat mensen te lang doorbehandeld worden. Oké, okay, eigen keuze dus. Um, er wordt getweet. Onbewezen merkzame medicatie voor ziekte verkopen. Dat is verkoop van illusies aan kwetsbare en wanhopige kankerpatiënten. Van ja, dat, dat kan. Uh, maar waar het, om aan te sluiten op uw vraag... Het, de dokter moet het samen met de patiënt toch uiteindelijk besluiten. Want het kan niet alleen maar zijn... u vraagt, wij draaien. Een dokter heeft ook de verantwoordelijkheid... om soms patiënten toch te beschermen... als er echt geen mogelijkheden meer zijn. En als je dat samen doet... dan kom je in principe altijd wel... tot een werkbare goede oplossing. En dan kunnen die excessen waar die tweet over ging... die voorkom je dan. Yvonne, jij gaat zo direct terug naar je broer Eduard. En dan ga je hem vast vertellen... over deze uitzending. Wat vertel je dan? Nou, hij zit erbij nu, hij luistert mee. Hij luistert mee, dan hoef je hem niks te vertellen. Ja. Wat, wat, nee. Oké, okay, um, um, wat denken jullie met z'n tweeën als je zo'n uitzending hoort? Nou, wij worden dan wel een beetje boos hier en daar, omdat we denken van... joh, we hebben toch een recht op kansopleving in ieder geval en recht op zelfbeschikking. En dat wordt dan door de farmaceut bepaald en door de overheid. Daarbij is het ook nog zo, in Japan zijn ze al wel bezig met de preregistratie van dit middel, maar Amerika loopt achter. En dat mag dan weer niet uitgewisseld worden, dus het is ook... Het is echt een goed middel. Anders dan zouden ze daar allemaal niet zo ontzettend veel bombarie over hebben gemaakt. En dan denk ik, ja, hou dan of je mond, zodat mensen het niet weten. Want het is inhumaan als je weet er is iets en je ligt okay. ondertussen te kurperen van de pijn. Eigenlijk pleit jij, oké, okay, je pleit eigenlijk voor het recht op niet weten. Hè? Ik bedoel, je hebt het recht op weten, maar als je het eenmaal weet, ja, dan, dan, dan kan je niet stoppen dan. Je hebt nee, dat met... vind ik inhumaan. Dat, dat je zegt, je hebt een kans van één op twee om te overleven, maar je krijgt hem niet. Dat vind ik inhumaan. Dan moet je niks zeggen. Dan moet je niks zeggen. Nou gaat Henk van Gerven um, toch Kamervragen stellen. Verwacht je daar iets van? Uh, dat verwacht ik uh, in die zin van dat er een stukje bewustwording komt. Misschien bij alle politici. Dat zou al een hele grote stap vooruit zijn. Maar daarna, ja, de farmaceuten zijn natuurlijk almachtig. Dus dat is ook wel heel lastig. En dat zijn vooral die grote bedrijven dan. Maar ja, ik hoop wel dat daar veranderingen komt. Ik maak het nu mee met mijn broer. Het is een ontzettend vreselijk proces. En ik heb echt zoiets... Misschien was hij een van die twee geweest die al opgeknapt had kunnen zijn. Want wij zijn ook door misinformatie... een paar maanden lopen we achter de tijd aan, zeg maar. Dus dat is, uh, ja, het zijn allemaal heel sterkende dingen. Farmaceuten machtiger dan de minister van Volksgezondheid in Nederland? Oh ja, absoluut. Absoluut. Lekkere conclusie. Maar dat weet je zelf ook wel. Lekkere conclusie. <laughs> Eng van Gerven, eens? Nou, heel kort. Nee, wij kunnen daar zelf ook iets aan doen als politiek. Want wij gaan natuurlijk uiteindelijk toch ook over het geneesmiddelenbeleid in Nederland... En daar gaan jullie dus iets aan doen. En daar gaan we proberen in ieder geval duidelijkheid in te brengen en verbetering. Wanneer moeten de antwoorden zijn op deze vragen? Drie weken. Drie weken. We houden het in de gaten bij 1 op straat. Ik dank jullie wel. Vanavond in twee dingen. Een gesprek met Claire Boonstra van Operation Education over onderwijsvernieuwingen. Ik dacht dat we dat de afgelopen dertig jaar uh, eigenlijk continu aan het doen waren. De onderwijsvernieuwingen. Ben benieuwd. Morgen om acht uur is 1 op straat er weer. Maar nu eerst het NOS Journaal met Nanette Wel.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 Twee dingen. Two fingers. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Goedenavond. Zo'n 165.000 scholieren beginnen morgen aan de CITO-toets. En mijn gast van vanavond heeft niets met die CITO-toets. Sterker nog, ze wil het hele Nederlandse onderwijssysteem onder handen nemen. Claire Boonstra, goedenavond. Goedenavond. Zelf ooit een CITO-toets gedaan? Nee, gek genoeg niet. Ik zat op een ander soort school. En dat was voor een school? Een Europese school. En daar werd voor voorbereid op het Europees baccalaureaatsexamen. En dat was, uh, dat was geen citaat. Ja, daar is het natuurlijk allemaal begonnen. Nou begrijp <laughs> ik er veel meer van. We gaan het er uitgebreid over hebben. Wilt u reageren? Dat kan. Hashtag twee dingen Welkom bij Max op Radio 1. Claire Boonstra is dus mijn gast. Jarenlang heeft ze een succesvolle carrière gehad. In het bedrijfsleven allereerst bij KPN en Unilever. Daarna heeft ze het bedrijf Leer opgericht. En, spreek het goed uit ja, dan? Leer, ja, zeker. Ja, een, een, een app. Uh, ja, ik geloof dat hij bijna uh, 25 miljoen keer is gedownload. Nog een stuk vaker. Ja, ja Inmiddels wel <laughs> ja, ja, waarschijnlijk. vaker. Ja. As We Speak, zeggen ja. ze dan. Uh, een app waarmee je als je uh, op een. een uh, nou ja, vertel het zelf even, want ja, is het is ingewikkeld. Um, het gaat om augmented reality, zoals het in het Engels heet. En in het Nederlands heet dat uh, toegevoegde realiteit of verrijkte realiteit. En je projecteert eigenlijk een digitale laag over de fysieke werkelijkheid. En we zijn begonnen met uh, dat je een mobieltje voor je hield voor je houdt en om je heen kijkt. Dan kun je bijvoorbeeld zien waar huizen te koop zijn in je omgeving. De laag van funda over de werkelijkheid. En tegenwoordig is het vooral het verrijken van print. Dus een, een, een pagina, een magazine tot leven laten komen met bijvoorbeeld video's. Ja, dat kennen we allemaal. Maar goed, daar zit u al lang niet meer in. Want uh, u bent nu bezig met Operation Education. Daarmee wilt u het onderwijs veranderen. Uh, zometeen horen we meer, maar hier eerst even de actualiteit van vandaag. Twee dingen uit het nieuws. Ja, dan hebben we gelijk al een probleem, want eigenlijk heeft u niet zoveel met nieuws. Nee, het, het tegenovergestelde, ik ben een nieuwsfreak. Ik, uh, ik kijk de hele dag door, check ik het nieuws, uh, nieuws.nl of allerlei nieuwsbronnen. Maar wat me zo opviel, ook in de voorbereiding op dit programma, is dat van ja, het, er is zoveel non-nieuws. Het, uh, het is een beetje, uh, ik krijg een beetje het McDonald's gevoel bij soms. Van, van tevoren heb je er zin in en dan denk je, ja, wat heb ik nou bekeken? Er is... Uh, en noem eens uh, iets dan. Nou, allerlei uh, uh, roddels, allerlei, uh, he, dat, dat er, uh, als er weer bezuinigingen zijn... dan wordt er weer iemand uh, aangehaald die zegt... oh, het is zo zielig voor die en die specifieke groep mensen. En dan is dat heel erg dramatisch. Maar vaak vraag ik me af, waarom uh, stellen we niet de waarom-vragen? Waarom moet er bezuinigd worden? Wat ligt erachter? En wat verder de diepte ingaan. En dat is wel wat ik mis. Uh, het nieuws is een snack geworden. En, uh, te snel, te vluchtig. Ja, te oppervlakkig. Uh, er is natuurlijk steeds minder, uh, zijn steeds minder middelen om echt de diepte in te gaan bij de algehele nieuwsmedia is mijn uh, perceptie in ieder geval. En ik merk ook dat uh, ik heb een abonnement op NRC Next, heel fijne krant, maar het is ook weer heel veel. Het nieuwsgedeelte is heel veel overgenomen van nou ja, de, de nieuwsberichten die ik al langer had gezien. Ja, dus u, u, het is een snack, het is McDonald's en u wilt caviar. Ik wil uh, verdieping en, uh, en, en vooral ook uitzoomen, eigenlijk verder de diepte in... en doorvragen op het waarom. Niet alleen maar voor, tegen, oké, okay, drama, maar waarom, wat ligt hier aan ten grondslag? En ik wil eigenlijk meer de helikopterviews. Ja, als we het nou op een wereldschaal bekijken, wat betekent dat dan... voor deze specifieke bezuiniging of deze specifieke ingrepen of, of ja. maatregelen... Of ik heb nu de neiging om allemaal programma's te gaan noemen... waarvan ja, ik denk ja, dat dat, dat nog wel gebeurt. Zijn er zeker. Maar te weinig, zegt u ja, eigenlijk. Ja, ik zou er meer van willen, ja. Het volgende onderwerp, wat u wel heeft uitgekozen... waarvan u zegt, dat heeft mij vandaag wel geraakt... Ja. gaat natuurlijk over de Olympische Spelen. En, en voordat we daarover praten, gaan we even naar Edwin Cornelissen... in het Holland Heinekenhuis in Sochi. Edwin, wat gebeurt er op dit moment? Ja, daar worden op dit moment de kampioenen van vandaag gehuldigd tenminste. één kampioen, maar ook de winnaar van het zilver en de winnaar van uh, het brons. Ja, dat is een hele bijzondere wedstrijd natuurlijk, die 500 meter bij de mannen, waar Jan Smekens een minuut lang mocht denken dat hij het goud had gewonnen, mm -hmm. maar uiteindelijk dus hier bij de huldiging met het zilver uh, uh, schijnen. Het zilver heeft hij nog niet ontvangen, dat gebeurt uh, morgen op Plaza, maar gehuldigd wordt ze dus al wel. Net als uh, de winnaar van het brons, Ronald Mulder, en de winnaar van het goud, Michel Mulder. Ze staan op dit moment op het podium. En ja, uh, Jan Smekens is natuurlijk wel de man van het verhaal. De man die ook uh, aan het publiek, het uh, vele publiek in het uh, Holland House, tenminste voor zover er ruimte voor is, een aantal honderd mensen uh, mag uitleggen hoe hij daarmee omgegaan is, eerst die uh, intense vreugde omdat hij dacht dat hij kampioen was vervolgens de intense teleurstelling als blijkt dat het niet zo is, maar zei hij als ik hier zo sta op het podium en ik zie al die mensen voor mij juichen, dan ben ik wel heel blij en ik weet ook dat uh, die anderen uh, Michel Mulder, de man die het fout komt dat, uh, ja, dat het een klasvak is, dat het een man is die, uh, die echt iets uh, bijzonders ook kan presteren, dus uh, persoonlijk. Zal ik daar uiteindelijk misschien wel een keer vrede mee hebben. Maar het voelt op dit moment natuurlijk nog altijd best wel zuur voor Jan Sneekes. Uh, Michel Mulder die natuurlijk als de grote kampioen wordt gehuldigd en uh, wordt toegezongen. Ze krijgen allemaal gegraveerde tegel met op hun naam en hun prestatie. Die wordt nu neergelegd op een Legendary Road, zoals het wordt genoemd... in het Holland House. En uh, ja, die blijft daar liggen natuurlijk tot het einde van uh, de Spelen. En uh, ja, ze voegen zich bij dat toch al illustere rijtje... wat we eerder uh, al hebben gezien met Irene Buust en Sven Kramer... en die andere winnaars op uh, de vijf kilometer. Kortom wordt dan een bijzonder verslaagde uh, dag voor de Nederlandse schaafers. En dat wordt gevierd in het Holland House. Goed, Edwin Cornelissen, veel plezier nog daar in Sochi... in dat Holland Heineken House. En ik praat verder in twee dingen met Claire Boonstra. Uh, onderwijsvernieuwer uh, noem ik u maar even... Maar maar ook jarenlang dus in het bedrijfsleven gewerkt en dit had u ook uitgekozen de Olympische Spelen. Want wat, wat heeft u daarin geraakt vandaag? Nou, wat ik zo prachtig vind, is dat uh, deze mensen die we nu uh, lauweren... waar we als heel land ontzettend trots op zijn... die zijn uh, tot op het bot gedreven, uh, extreem getalenteerd. En die hebben dankzij jarenlang uh, in zichzelf geloven. Maar ook doordat andere mensen in hen geloofden in hun talent... zijn zij nu gekomen waar ze zijn. En dat is niet gebeurd door ze langs één lat te leggen. te zeggen, om, nou, als je een goede sporter wilt zijn... dan moet je goed zijn in paardrijden en in schaatsen. Dan moet je een minimaal niveau hebben en dan, dan krijg je... Het predicaat sporter. Nee, deze mensen hebben hun he heel eigen, unieke talenten ontdekt. En zijn daar vol voor gegaan. En, um, nou, dit is het resultaat. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn geweest die hebben gezegd, nou, nou, zou je dat nou wel doen? He, daar kun je toch niet je brood mee verdienen later. Maar ze zijn toch wel doorgegaan. En dit is wat eruit kan komen. Ja, en dat is in een notendop uw verhaal waar we het zometeen over gaan hebben. Max. Twee dingen de Bruin. Ja, want uh, Claire Boonstra, morgen zijn die CITO-toetsen dus op die lagere school, uh, zo rond de 165.000 kinderen die moeten op. Uh, en laten we maar gelijk verder praten, want het is een beetje in het verlengde van wat u net zei. Wat is er volgens u dan mis met die CITO-toets? Nou, het is niet per se alleen een CITO-probleem, maar wat we op dit moment doen, is dat we eigenlijk iedereen langs een en dezelfde lat leggen. En op basis van uh, een, een een kleine set uh, kwaliteiten bepalen... of een kind uh, geschikt is om door te gaan naar omhoog, hè, verder. Ofwel um, nou ja, genoegen moet nemen met een lager niveau. En het is echt ingedeeld in hoog en laag. Terwijl uh, wat we toetsen is maar een heel klein setje een uh, heel kleine afspiegeling van het volledige scala aan talenten of kwaliteiten... dat iemand kan, waardevol kan inzetten voor onze samenleving. En uh, het is ooit als middel begonnen om een bepaald deel van de kwaliteit te kunnen meten... maar het is een soort doel op zich geworden. En dat vind ik heel erg jammer. Uh, het, het toetsen aan zich is geen probleem, maar we zouden zoveel meer... moeten uh, ja, naar boven moeten laten komen. En, behalve alleen uh, cito toets wat toch vooral een beetje tekenen of rekenen. Tekenen, als <laughs> ja. het maar waar. En rekenen en taal uh, toetsen is. Ja, he? en het is een bepaald uh, element uit taal en rekenen wat we toetsen. En um, ja, het is vooral het probleem dat we daardoor al het andere eigenlijk links laten liggen. En um, ja, dat, dat is eigenlijk zouden we gewoon moeten kijken hoe kunnen we uh, alles wat iemand in huis heeft. Um, zodanig ontwikkelen dat hij, met, dat hij daarmee op den duur... een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren. En voor de een is dat door ontzettend goed in beelden... dingen helder te maken. Voor de ander is dat radio maken. voor de ander is dat skiën... en voor sommige mensen is dat ingenieur worden. Maar ieder op zijn eigen manier. En dat gebeurt nu te weinig, zegt u? Dat gebeurt... Um, dat, in ieder geval, scholen willen het wel... maar omdat we zo ontzettend hoog, groot belang hechten aan CITO op dit moment... wordt uh, dat middel wordt een soort doel op zich... en gaat er zoveel aandacht naar CITO... en naar het, het hoog kunnen scoren op CITO... dat de rest echt, echt in de verdrukking komt op een gegeven moment. Ja. Nou, wij hebben vandaag uh, gesproken met iemand die het uh, absoluut niet met u eens is. Dat is Harm Beertema. Hij is Tweede Kamerlid van de PVV en hij heeft het volgende advies... Ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt, 34 jaar, om wel te, wel te verstaan in Rotterdam-Zuid. Dat is niet de makkelijkste wijk om les te geven. En dan heb ik ook nog gewerkt in het middelbaar beroepsonderwijs. Maar dat heb ik, hoe zwaar dat ook is, die vorm van onderwijs in Rotterdam-Zuid, ik heb er ontzettend veel plezier gedaan. Juist ook omdat daar zo verschrikkelijk veel te doen is. De CITO-toets is een uitstekend middel om een objectieve norm te hebben... aan het eind van die acht jaar basisonderwijs. Het is heel gek, maar er is geen, geen duidelijke eindnorm van dat basisonderwijs. Men gaat altijd uit van, van iets vaags als leergroei. Dus wat heeft een kind in de loop van die acht jaar, in hoeverre is die gegroeid? De laatste tijd is er heel veel kritiek op de CITO-toets... En ik moet zeggen, vooral van linkse partijen, die hebben er toch heel veel moeite mee om kinderen te determineren. Maar ja, dat onderwijs moet wel determineren. De een is veel beter met zijn handen, de, de ander is veel creatiever dan de ander. De ander is weer heel erg goed in, in, in dingen uit zijn hoofd leren. Maar het gaat erom dat je toch op die cognitieve vakken, rekenen en taal, daar moeten kinderen gewoon wel op getoetst worden. Als je succesvol bent in het bedrijfsleven, dan wil dat nog niet zeggen dat je ook pedagogisch verantwoord een school uh, kan, kan opzetten of een nieuw onderwijssysteem kan bedenken. Maar al die, die uh, ja met alle respect hoor, maar al die, die nieuwlichters die, uh, die, die zonder enige kennis van, van pedagogiek en didactiek uh, vanuit hun eigen uh, ouderschap... Uh, vanuit hun eigen ervaring met hun eigen bijzondere kind uh, denken... dat ze een, een, een onderwijsrevolutie moeten gaan prediken. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Huh? Ja, Claire Boonstra, vanuit hun eigen ouderschap. Klopt dat een beetje bij u ook? Of, uh... Ja, het is al veel eerder begonnen dan, uh, dan toen ik kinderen maar, kreeg. Maar jij ja, hebt al kinderen? Ja, ik heb drie kleine kinderen. Ja. Ja, maar, maar reageert ja. u zo op ja. wat hij zegt? Hij zegt eigenlijk van ja, ja, die CITO is nou eenmaal die objectieve norm. Ja. En, en dat hebben we gewoon nodig aan het eind van die periode. Ja, het is... Uh, natuurlijk prima om met bepaalde uh, toetsen te gaan werken en te zeggen oké okay, dit is waar een kind staat, maar ik zou dus willen pleiten voor veel breder scala aan uh, toetsen of uh, manieren om te determineren waar ligt het talent van zo'n kind waar liggen de capaciteiten en waar liggen de motivaties he, wa wat wil een kind en nu wordt het echt alleen maar op die uh, ja, dat, dat hele smalle setje. En wordt gezegd, oké, okay, dit kind mag door of niet. Ik heb het dat al eerder gezegd. Maar um, kijk, ik spreek heel erg vanuit mijn ervaring... Uh, in het uh, bedrijfsleven, het echte leven. En dat wordt sommige, door sommige onderwijsmensen gezegd... van nou, jij hebt helemaal geen kennis uh, van Dat zegt zaken. hij ook, hè? Dat ja, zegt hij ook. En, en dat, uh, ik zeg ook helemaal niks over dat het onderwijs niet goed is. Ik zeg alleen maar op basis van wat ik zie... ook als, als technologiepionier. Um, ik ben natuurlijk altijd bezig geweest met waar gaat de wereld naartoe... De veranderingen in onze maatschappij zijn zo ontzettend groot. Dat um, je kunt helemaal niet zeggen: van joh, dit, is, dit is wat je moet kunnen om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Nee, want u zegt: ik, ik heb het in de, in de praktijk gezien, maar, maar ja. kijkt u dan eens naar uw eigen uh, ervaringen. Ja, ja, zeg maar. nou bijvoorbeeld, toen ik uh, van het leer mensen moest aannemen, uh, we hadden augmented reality experts nodig. Die hebben we nog steeds nodig die komen niet van de universiteit. De opleiding bestaat niet. Uh, hè, dus als iemand had willen kiezen voor het beroep uh, om bij Leer te gaan werken... dat bestond nog niet. Dat bestaat uit allerlei ja, andere kwaliteiten... die iemand zelf heeft opgebouwd. En uh, de beroepen van uh, de toekomst, ja, die bestaan uh, nu nog niet. Daar kun je niet op voorbereid zijn. Uh, mijn kinderen, ik heb uh, een, een zoontje en twee dochters... Uh, dus de, de levensverwachting van meisjes die nu geboren worden... is 100 jaar. Ze bedenkt dat mensen die nu 100 jaar zijn... al hebben meegemaakt in ontwikkelingen aan, hun, aan ontwikkeling in hun leven. Um, wat dat betekende voor de manier waarop zij zich moesten aanpassen... en zichzelf elke keer moesten uitvinden... dat gaat de komende 100 jaar vanaf nu alleen nog maar veel intenser worden, want de technologische ontwikkelingen... gaan zich nog steeds veel sneller opvolgen. Dus uh, we, we kunnen niet blijven hangen in, oké, okay, uh, kennis is macht. Die tijd is voorbij, dat was wel zo. En laten we. Uh, ik zeg niet dat dat allemaal fout is. Sterker nog, wat we hebben opgebouwd nu met het onderwijssysteem... dat heeft onze huidige welvaart gebracht. Dat is fantastisch geweest. Alleen als we kijken naar de toekomst, wat er nu aan zit te komen... dan moeten we concluderen dat we heel andere dingen nodig hebben. Maar, maar, maar je hebt nu toch nog kennis nodig om gewoon ja. een goed vak uit te oefenen? Ja, alleen de, de uh, positie van kennis is, uh, is anders geworden. De, het belang van kennis... Um, kijk, vroeger was het zo dat als je kennis had, dan had je letterlijk macht. Dan, dan had je ook de plicht om die kennis door te geven. En dat, er was vroeger maar één manier om dat te doen. Van boven naar beneden. Degene met meer kennis gaf dat door aan... zijn onderdanen bij wijze van spreken. Of dat nou in de kerk was... of, of in, een, in een dorp, in een gemeenschap. En dat systeem, dat is vastgelegd. Dat is geïnstitutionaliseerd. Alleen tegenwoordig verspreidt kennis zich op zo'n ontzettend andere manier. En je kunt het letterlijk overal halen. Je kunt het halen bij een docent. Je kunt het halen bij iemand die daarover ja, een, een, een, een, nou, een mooi verhaal... op internet heeft gezet. Of je kunt het halen bij een klasgenoot die zich daar toevallig in heeft verdiept. Of uit je telefoon, hè? Of, of, had je of je te alles maar in te tikken en je krijgt precies, de kennis. Precies, dus kennis aan zich is niet meer zo belangrijk als dat het vroeger was. Het gaat veel meer om wat je met die kennis doet. Hoe je dat toepast. Hoe je kennis deelt. Hoe je meer kennis creëert. Um, en ja, kwaliteiten als uh, kennis heel erg goed kunnen overdragen. Mensen daarmee meenemen. Uh, inspireren. Uh, uh, zorgen dat, dat mensen heel goed kunnen samenwerken. Hoe je kennis kunt opzoeken. Uh, uh, mensen noemen dat wel eens 21st century skills. Dus de kwaliteiten of de skills van de 21ste eeuw. Die zouden eigenlijk naast en bij kennis moeten komen. Als, als je het hebt over wat, wat moet een kind nou leren. Maar daar ook weer, uh, je zou niet kunnen stellen dat iedereen hetzelfde curriculum moet doorlopen. Ik zou daar echt, um, weet je, het is niet van vandaag op morgen, op morgen veranderd. Maar als je heel erg uitzoomt en kijkt van oké, okay, wat heeft de maatschappij nou nodig als geheel? Uh, wat is eigenlijk het doel van onderwijs? Is dat iedereen hetzelfde? laten leren en daar een toets op kunnen afleggen... en zeggen, nou, goed of niet goed. Of als je nou eens achterover gaat zitten... en kijken naar wat heeft de maatschappij nodig... nou ja, dan zul je, als je 100 jaar te leven hebt... dan zul je daar een jaar of zeventig van... Uh, ja je moet inzetten voor die maatschappij. Wat is er voor nodig om 70 jaar inzetbaar te zijn? ja En dan, en dan zegt u dan, dan ben je er niet met, met de citotoets en met misschien alleen taalrekenen en dat soort dingen. Nee. Dan moet je veel breder naar kinderen kijken. En ik ja. las ook ergens dat u zegt... je zou eigenlijk al vanaf dat je een baby hebt... en u hebt net een baby gekregen, ja. begrijp ik... zou je al een soort talentenboekje moeten bijhouden. Ja, dan zou ik... Uh, uh, ik loop nu weer bij het consultatiebureau. En daar gaat het ook om. Loopt dat kind wel binnen de norm? Die norm is alles bepalend. Ja, de groeikurve De goede, kind, curve, hè? De goede curve, kan dat kind al drie blokjes stapelen. Of, of pas twee blokjes stapelen. Het is Heel erg veel is ingericht. Op het uh, bij voorbaat. Of in vroeg stadium. Um, kunnen ontdekken van mogelijke problemen. Het gaat heel erg om problemen. En ik zou dat eigenlijk helemaal om willen gooien. Zeg maar, joh, wat als er nou ouders. Um, en alle zorgverleners. Dwingen om te kijken wat zit er nou in een kind? Wat zijn nou de positieve kant? En niet de mogelijke problemen, maar zeggen, wat zijn de talenten en hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat eruit gaan halen. Ja, en, en hoe zie je dat dan? U zegt dat gebeurt dus niet voldoende op de gewone scholen zoals we ze nu kennen? Het is, het hele, de hele maatschappij is niet zo ingericht. Dus het, is, het gaat verder dan alleen het onderwijs, het gaat verder dan alleen de scholen. Um, met z'n allen zijn we er eigenlijk. Um, ja, houden we dit systeem in stand. Met z'n allen zeggen we, ja, maar oké, okay, je moet binnen die norm passen... want we hebben één ideale lijn gedefinieerd. En welke is dat dan? Dat is de weg omhoog. Je en de moet weg omhoog, omhoog, dus dat is lagere school? De lagere school, zo hoog mogelijk uh, middelbare school... vervolgens uh, liefst naar de universiteit, want dat is de definitie van succes. Um, dan is een gerenommeerd mogelijke organisatie gaan werken... binnen die gerenommeerde organisatie zo hoog mogelijk komen op de ladder. Ja, precies wat u heeft gedaan. Ik heb het eigenlijk gedaan. He, u deed het ja. ook klaar, de international school zelfs... Ja. toen de, de, de middelbare school gestudeerd... Ja. Eh, netjes bij KPN en Unilever gaan werken... toen een eigen bedrijf opgericht, enorm succesvol... U bent zelf een voorbeeld van hoe het dus niet is. Ik moet. heb heel braaf uh, altijd het ideale pad uh, op, bewandeld. En ook met het idee van, oh, daar, daar hè, het is me altijd zo voorgehouden. Ga nou maar omhoog, kijk nou maar of je zo ver mogelijk kan komen. En altijd met het idee, oh, daar, als ik er kom, dan... Nou, dan is het ineens het wel hallen, hè. Dan, dan en wat is er? Ja, dat is dus de vraag. Er komen, dat wordt gezien als hè, zo hoog mogelijk... Nou. Je gegeven... komt er wel, hè? Je zo bekende, bekende er wel. uitdrukking. Precies, dat zeggen we tegen kinderen. Eh, die komt er wel. Of, eh, je, je, moet er, je moet ergens omhoog. Maar u, u bent er toch ook gekomen, zou je kunnen ik zeggen? Ik heb op een gegeven moment uh, op het World Economic Forum in Davos uh, mogen staan. Um, dat is, Heel dat, belangrijk. Dat, he? dat is eigenlijk het hoogste van het hoogste, zoals ik dat op dat moment zag. Want ja, dat dat is, wie, wie waren daar allemaal? Wie zijn daar altijd allemaal? Dat is de jaarlijkse bijeenkomst van de topmensen uit, uh, uit de wereld. Uit het bedrijfsleven, uit de politiek, uit... Uh, uh, nou, maatschappelijke organisaties. En daar stond u ik... tussen, Claire da Boonstra. Ja. Van toen? In van Leer. Van Leer, van, van het, bedrijf. het bedrijf. Ja, van het ja. bedrijf Leer, als technologiepionier. En ik dacht, dit is het. De hier, dit hier gebeurt het. Hier uh, zijn de topmensen van de wereld. Die hebben het bereikt. Hè, wat er van je verwacht wordt te bereiken. En daar sta ik tussen. En ik stond er tussen. Maar vooral, oh, ik ga zo genieten van al die mensen hier. En eigenlijk was het... Um, een teleurstelling in de zin dat ik verwacht had overweldigd te worden uh, door de, de fantastische, nou, het, het vuur wat die mensen zouden hebben. En die gaan, we gaan de wereld verbeteren. He, de wereld stond in brand. Het was uh, uh, nu drie jaar geleden. Uh, de revolutie in Egypte was net begonnen. En ik had verwacht, we gaan hier met z'n allen praten over hoe we Egypte gaan helpen. Maar eigenlijk uh, ja, was het gewoon een conferentie waarbij mensen heel erg bezig zijn met hun positie. En dat is wat ik. Uh, vermoed, hun status? Dat. Met hun status, met hun positie, met hun. Uh, uh, ja, datgene wat ze vertegenwoordigen. En ik heb me. Um, in mijn perceptie is, is wat mensen vertegenwoordigen niet meer. Heeft niet altijd meer zoveel te maken met henzelf. Dus ze zijn een visitekaartje, ze zijn een, een, een positie. Maar. Um, he, dat wordt altijd voorgehouden, daar moet je naartoe. Je moet zo hoog mogelijk komen. Maar maar... Bijvoorbeeld de CEO van een belangrijk bedrijf. Maar precies. u hij staat daar dan, maar hij is niet zichzelf. Zegt u dat nou eigenlijk? Ja, dat, dat vermoed ik bij heel veel mensen. Dat datgene wat mensen bereikt hebben... Niet, niet meer in lijn is altijd... met waar ze eigenlijk zelf door gedreven zijn. Wat ze eigenlijk aan echte talenten en kwaliteiten hebben. En um, ja... En bent, u dat soort mensen wel eens, bent u dat soort mensen dan wel eens tegengekomen? Ik denk dat we allemaal wel kennen. Ja, Noemen mensen... eens iets dan van, van iemand die... Op op een uh, uh, hoge ambtenaar, dus op een ministerie... met eigenlijk liever drummer in een band willen worden. Nou ja, precies. Het, het, uh, ik zal verder geen namen noemen. Maar ik denk dat heel veel mensen in hun omgeving wel herkennen... of in zichzelf herkennen van oké, okay, is dit het nou? Is dit het nou? Ik heb zoveel bereikt. Um, ik heb braaf gedaan wat de maatschappij van me verwacht. Is dit het nou? En toen dacht u, toen u daar stond... Uh, het was een soort uh, coming-out van... van ja. nu zie ik dat ik dit dus niet wil. Nee, dit, dit is... Um, dit is niet hetgeen waarnaar we zouden moeten streven. Uh, en ik realiseerde me dat uh, de mensen die mij wel inspireren... waar ik wel van denk van, wauw, dat zijn geweldige mensen. Dat zijn mensen die op hele andere posities zitten. Het zijn mensen die uh, bijvoorbeeld uh, stratenmaker zijn, ziekenverzorger zijn. Um, uh, mijn kapper. Want uh, de kapper, vertel eens. Nou, dat is iemand die um, precies doet wat zij altijd haar leven lang heeft willen doen. En dat is gaan invullen. Eh, ondanks het feit dat haar vader zei. van Ja, maar moet jij niet. Hè, daar kun je niet voldoende mee verdienen. Zou jij niet advocaat moeten worden. En, um, maar maar dit, dit speelt eigenlijk overal. Hè. Als ik mensen vraag. van Doe eens je ogen dicht. En denk eens naar. Wie, um, wie leveren nou een waardevolle bijdrage aan onze samenleving? Wie zijn dat nou? Wat voor soort rollen zijn dat? En dan komen mensen terug met. Inderdaad, de ziekenverzorgers, de, de, de, de timmermannen, de docenten. Eh, en niet met de CEO of eh, de managers of de consultants. Nee. Maar dat zijn wel, hè, dus er zit een enorme mismatch in wat we zeggen: van dat zou je moeten nastreven. En wat we eigenlijk diep van binnen voelen: van joh, maar hier word ik gelukkig van en hier. Uh, hier, hier doe ik de maatschappij een lol mee. Ja. Laten we heel even luisteren naar een stukje van een TEDx-lezing. Uh, dat zijn die bekende lezingen, komen geloof ik uit Amerika. Worden nu over de hele wereld gehouden. Daar werd u ook voor gevraagd, nadat u inderdaad was opgestapt als, uh, als manager van dat bedrijf. Dat allemaal achter u had gelaten en uh, onderwijsvernieuwer bent geworden. En toen heeft u zo'n TEDx-lezing gehouden. Luister even naar een fragmentje. Yesterday, I announced to my team at Layer that I will be spending. <laughs> My the rest of my time, my majority of my time on this calling. And uh sorry, <laughs> emotional. But wat uh, what am I gonna do? I don't know yet. I I've given myself half a year to uh to explore. Ja. Yeah. Ja. Waarom moest ze huilen eigenlijk? Nou, het, het kwam uit mijn tenen. Het, um... Ik realiseerde me dat datgene wat ik. Uh, dat ik ineens een kans had om iets te doen. Waar, uh, waar ik me nog niet van had gerealiseerd. dat dat inderdaad mijn roeping was. En uh, ik ben die hele zomer bezig geweest met. Uh, wat, wat is dan het verhaal wat ik ga vertellen? En het was ook een afscheid van een ongelooflijk mooie periode. met mijn uh, medeoprichters bij Leer. Wat, en ook een kindje eigenlijk van mij. En uh, ik realiseerde me dat ik, dat. Het, Klaar was dat ik um, mijn rol was, was daar uitgespeeld. In de zin dat ik daar um, ja, de ja, stap. Echt een nieuw nieuwe bedrijf, fase? Nieuwe ja. fase. En ja. dan kom ik weer terug bij, bij de dag van morgen, die CITO-toetsen. Ja. U zegt als je het, de, de kwaliteit uit kinderen wil halen, dan moet je dat heel anders doen. wat kunt, kunt u dan, uh, dan even uw ogen dicht doen en dromen over de toekomst. Hoe ziet dat onderwijssysteem er dan volgens u uit? Ja, dan um, uh, beginnen we al op jonge leeftijd met uh, het, het, het uh, nou, vastleggen van wat zit er nou in zo'n kind. En uh, je kunt al op heel jonge leeftijd zien waar een kind uh, door gemotiveerd wordt, waar hij goed in is. En je ziet de manier waarop hij met Lego speelt, of uh, voetballen, of, of de manier waarop hij vriendjes maakt, of dat soort dingen. En dat je dat al op heel jonge leeftijd gaat, gaat registreren en ook op, uh, daar actief naar gaat kijken. Nou, vervolgens in het onderwijs um, Er bestaan onderwijs grappig genoeg, ik vond het eh, grappig genoeg, ontzettend veel scholen al, die het volledig anders doen. En, uh, en ik heb dat nooit gerealiseerd. En toen dacht ik, waarom, waarom doen we dat niet? Nou, als we dat soort scholen, die het... Uh, die iPad-scholen, bijvoorbeeld, die er nu zijn, die Steve Jobs-scholen. Het is een voorbeeld, democratische scholen, er zijn ook allerlei uh, scholen, ik noem even specifiek een uh, school als uh, Nike in Roermond, uh, uh, democratische scholen in Nederland, uh, Stad en S. Nou, er zijn een aantal scholen die uh, echt dat... De, de, de talenten en de ontwikkeling van het kind centraal... zijn niet per se het curriculum. Ja, en, en, en, en dan, uh, we, we hebben nog een minuut, dus heel ja. Dus Even snel, want dan ga ik weer even terug naar meneer Beertema van de PVV. Er zijn natuurlijk al zoveel onderwijsvernieuwers geweest. Ja. En daar is dan Claire Boonstra. En waarom denkt Claire Boonstra dat ze iets kan veranderen? Wij verbinden iedereen die ziet van, oké, okay, dit kan anders. We verbinden degene die, die voelen dat het anders kan... met de initiatieven die het anders kan. We willen verbinden, versterken, zichtbaar maken. En we zorgen op alle niveaus dat mensen zich gaan realiseren... ik ben niet de enige die dit denkt en voelt. We, we, we bundelen de krachten en gezamenlijk gaan we van onderaf... een uh, grote beweging creëren. Wij wachten dat af. Claire Boonstra was mijn gast vanavond in Twee Dingen. En ze is de baas van Operation Education. En het moet dus allemaal anders. Maar morgen moeten eerst die 165.000 scholieren... die hele gewone cito maar eens gaan doen. En daar wensen wij ze veel succes bij. Goed, dit was Twee Dingen van Max voor vandaag. Als u nou wilt terugluisteren of informatie wil hebben... over de uh, uh, uh, uitzending, dan kan dat. Uh, Ga dan naar de website tweedingen.nl. En op Radio 1 zometeen WNL met De Haagse Lobby... En Morgen is er natuurlijk weer een twee dingen met een actueel en persoonlijk gesprek. Graag tot dan. Twee dingen. Een programma van Max. De Olympische Winterspelen in Sochi. 34 gram Smekers nee, heeft geen goud. Zijn tijd wordt gecorrigeerd. Oh! Jeetje! Het is goud voor Michel Mulder. Net 100ste, Michel Mulder. De spelen krijgt u van ons elke dag vanaf 2 uur middags. Representing the Netherlands. NOS Radio Olympia. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Het is wel ook nog 1, 2, 3. 1, 2, 3. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.